Aan de open huizendag vandaag heeft een record aantal mensen meegedaan. Er waren zo'n 56.000 woningen te bezichtigen. Volgens makelaarsorganisatie NVM kwamen daar ruim 100.000 bezoekers op af. Ongeveer een derde van de huizen kreeg geen enkele kijker. De open huizendag wordt twee keer per jaar gehouden. Op deze dag kunnen mensen zonder afspraak te maken een huis dat te koop staat bezichtigen.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 Een Nederlandse militair wordt verdacht van het stichten van brand op een marinebasis op Curaçao. De brand kon snel worden geblust. Ooggetuigen hadden gezien dat er iets brandpaars onder de deur werd geschoven... waarna de militair van 22 is aangehouden. In het zuiden van Duitsland heeft een automobilist op de snelweg zonder het te merken zijn kerven verloren. Pas na 180 kilometer ontdekte de man dat de kerven niet meer achter zijn auto hing...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 Trend Derby, op ZFM en Dance Little Sister. En welkom bij Tweedeur Entertainment View. Zaterdag 31 maart, de dag voor 1 april. Dus uh, wees morgen nou maar scherp, anders uh, weet je wat er kan gaan gebeuren. Hè? En lekker vandaag een broodje filet Amerikaan gegeten. Ja, heb je ervan genoten? Nou, er is een opvallend bericht, want het tv-programma Keuringsdienst van Waarden onderzocht uh, 20 broodjes en, en ontdekte dat in 30% veel meer bacteriën zitten dan is toegestaan. Ook bleek dat 20% van de filet Amerikaan niet alleen uit rundvlees bestaat, maar ook ten dele uit varkensvlees. Dat is niet toegestaan als ingrediënt, omdat rauw varkensvlees een risico vormt voor gezondheid. Alleen rauw paarden en rundvlees mogen als ingrediënten gebruikt worden. Het hoor je steeds vaker, hè? Dus van die ongezonde. Of dat er steeds mensen ziek worden van um, ja, verkeerde um, uh, filet Amerikaan. Dus let op als dat je wat eet, dat het wel een beetje van kwaliteit is. Anders um, kan je er nog ziek van worden ook. En heb je last van acne? Veel mensen hebben daar last van. Nou, dan wordt het tijd om alle crèmetjes uh, de deur uit te doen. We hebben namelijk een, een uh, oplossing. Een oplossing van tijm... ...lijkt effectiever in het behandelen van acne... ...dan de voorgeschreven crèmes. Onderzoekers van de Leeds Metropolitan University... Uh, ...testen het effect van tijm, goudsbloem en miree... ...op een uh, bepaald soort acne. Dat is een acne, uh, ja, die bestaat uit bacteriën... ...die ontstekening uh, van de huid veroorzaakt... Alle onderzochte oplossingen doden de bacterie binnen vijf minuten na blootstelling. Maar tijm was het meest effectief van alle drie. Dus uh, als je last hebt van acne, probeer het eens met uh, tijm. En wie weet is dat de oplossing. En let op, de grootste onzinbericht van deze week. Ik heb hem gelezen, stond in de Telegraaf. Franse wetenschappers, die vermoedelijk dachten dat een uh, onderzoek in café... ...ja, veel leuker was dan achter eigen computers... ...komen tot conclusies. Namelijk, de onderzoekers stapten een lokale bar binnen... ...en vroegen de gasten hun eigen, computer, enfin, hun eigen aantrekkingskracht... ...in te schatten op een schaal van 1 tot 7. Na het antwoord moesten de gasten ook in een apparaatje blazen... ...dat de politie gebruikt om het alcoholgehalte in het bloed te meten. En ja hoor, iets wat we al jarenlang wisten hoe meer alcohol de cafégangers hadden gedronken... hoe aantrekkelijk ze zichzelf uh, vonden. Nou, we, ze gingen nog een uh, onderzoekje doen. Ze gingen verder. Van een groep van 94 mannen kreeg, een, kreeg de helft een alcoholhoudend cocktail... en de overige kreeg een drankje zonder alcohol. En jawel, daar kwam het zelfvertrouwen bij de mensen die meer alcohol dronken. Vloog omhoog. Het is toch al een onderzoek die je al jaren kennen. En dat een blad de telegraaf dat er dan ook in zit... Ik vertelde het begin van de uitzending al. Ik heb een enorm grappig filmpje. Dat maakte mijn dag al meteen goed. Er is een man die was opgepakt vanwege dronkenschap. En hij zat achterop... Uh, achter in de... de fiets. Spring maar achterop bij mij. Nee, hij zat uh, bij de politie. In de achter... Uh, op de achterbank. En hij was zo dronken dat hij... Ja, en hij verveelde zich. Hij denkt, ik ga een liedje zingen. En dat ging zo. Izen. Cause it's easy come, easy go, little high, little low. Anywhere the wind blows doesn't really matter to me. <laughs> to me. To me. bum, me. To me. To Mama. Mama. En dan moet je je voorstellen dat hij helemaal in zichzelf gekeerd knetterlam bij de politie op de achterbank zit. En dan dit liedje zingt. Nou, het is echt hilarisch. Je kan het uh, filmpje kan je checken. On YouTube, the TPF in Arrested Drunk Guy sings Bohemian Rhapsody. Dus Arrested Drunk Guy sings Bohemian Rhapsody. <laughs> Drop it. that game yo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 CJ en Domino, Domino. en daarvoor uh, Bobby Brown en can Play That Game. Nou, weer nieuws over Bobby Brown. Ongelooflijk. Hij blijft ook, hij blijft ook in het nieuws. De ex-man van Whitney Houston is namelijk um, opgepakt vanwege het rijden onder invloed. Hij leert het ook nooit, hè. Nou, ik had het net over de Telegraaf. Een klein sneer naar de Telegraaf omdat ze een bericht hadden gezet... dat meer drank meer zelfvertrouwen geeft... Was een, uh, namelijk uit een onderzoek uh, was dat gebleken. Nou, dat wisten we natuurlijk al lang. Maar nu hangt er hier in de studio een hele grote pagina van de Telegraaf. Vrouw, 50 jaar. Of 5 jaar moet ik eigenlijk zeggen. Want de, de, de pagina vrouw bestaat in de Telegraaf 5 jaar. En uh, nu staat er Ode aan de Nederlandse vrouw. Er allemaal berichten van mensen die hun, of hun moeder, of hun oma, of een vriendin, of een weet ik veel, dochter. allemaal uh, leuke berichten sturen. Nou, ik kunnen we even een paar doornemen. Bijvoorbeeld staat hier: Lieve Marijke, in het begin was je wilt ambitieus. Toen werd je moeder carrière-tijger en nog steeds ambitieus. Later super-oma, maar altijd ben je mijn maatje, adviseur, geweten, mijn steunpilaar in deze moeilijke tijd. Voor altijd in de vette en magere jaren mijn eerste en grootste liefste, ik hou van jou Adrie van Aar. Wat is dat toch lief hè. En allemaal van zulke berichten hier, lieve Louis, vandaag 31 maart, word je 70 jaar uh, en ben je al 57 jaar mijn lieve zus. Dit verdient een prinsen, prinsessenbehandeling en daarom gaan we vandaag naar Soestdijk, ik hou heel van je Susie Meri. Ah, wat, een, wat een liefde toch hè, wat een liefde Ode aan de vrouw Zo ben je net abonne abonnee En dan denk je hè, nee, dat zijn mijn meiden Ja, daar staan ze dan En uh, Ben en Bren Dochters van de toppies Man Ans Nou, volgens mij kan hij niet helemaal schrijven, maar dat maakt niet uit En op 5.5.2012 verwachten wij onze zoon Deze zoon is Verwerkt in, verwerkt in een kortdurende vakantie In Limburg en dan bestaat volgende week vrouw ook nog eens vijf jaar. Ik ben erg blij met mijn vriendin en vrouw en vind het een vijf invas Jeetje, fascinerend getal. Lees, lees de Telegraaf die berichten voordat ze in de krant worden gezet. Ik wil graag een ode brengen aan mijn zus Petra. Ze heeft een bedrijf en drie kinderen. En ze is op een bijzondere datum getrouwd en ze is echt een power vrouw. Nou ja, tot zover de ode aan de vrouw. En uh, ja, denk een beetje na. Uh, geef je, je, je moeder, je vriendin, je zus, noem maar op. Maar even een compliment omdat vrouw het item in de Telegraaf vandaag vijf jaar bestaat. Billy Ocean. En je moet eens even kijken op Google afbeeldingen. Nou, daar kan je bijvoorbeeld een willekeurig jaar, een jaar um, intypen. Bijvoorbeeld wanneer had hij een heet, laten we zeggen jaren tachtig ergens. En daarna, uh, laten we zeggen 2009. Nou, Billy Ocean is dus helemaal veranderd. Hij heeft nu uh, gouden, gele, witte dreadlocks. Check maar op google.nl. Someday popstar Henry. Henry. Oh, wat is Het Wat is Het showbiznieuws met Popstar Henry. En we zijn er weer klaar voor. We zijn blij dat hij aan de telefoon hangt. Henry, goedenavond. Ja, hey, goedenavond allemaal. Zo tijd natuurlijk ook. Hè. Uh, trouwens, wat was het voor mooi nummer wat je het draaien was er straks? Uh, wat je net hoorde? Ja. Was uh, Santana en Steven Tyler. En Steven Tyler is bekend van um, Aerosmith. Ja, ik wou net zeggen, dit is namelijk een soort van New Country Song, is het eigenlijk. New Country Music heet dat, hè? Het liedje heet The Just waar? Feel Better. Ja, hartstikke mooi nummer is dat. <laughs> en dat is ook een beetje de stijl waar ik, waar ik naartoe wil, de eerste komende tijd. Oh, nou, ik vind dit een heel leuk liedje, dus dan verwacht ik jou, uh, dat, dat jouw liedje dat ik ook wel heel erg leuk vind, dan. Ja, zeker weten. Dat is het, wat we gaan maken, dat wat dan wel Nederlandse tekst. Oké. Okay. Uh, en een beetje in deze stijl, zo een beetje de, de New Country, maar dan Country Music op, op zijn Nederlands, hè? Nou, nou, ik ben benieuwd. Dus, maar we houden jullie weer natuurlijk op de hoogte. We gaan deze week gaan we de studio in. Ja. Uh, donderdagavond. we gaan we hier een paar nummers opnemen. Okay. Dus uh, gaan we gaan de basis leggen. En dan hopen we dat we in ieder geval voor de zomer... Uh, ...nog met een uh, nieuwe single uit kunnen komen. Okay. Maar uh, uiteraard houden jullie natuurlijk helemaal op de hoogte hiervan. Hè? Ja, wij, wij willen het allemaal ontvangen, Henry. <laughs> Zeker weten, jongen. Dus het is ook helemaal goed. <laughs> Eh, uh, goed joh. Ja, ik heb natuurlijk weer wat uh, dingen video opgeschreven en ik uh, ding dat me opviel, was leuk dat uh, de zoon van David Beckham, en dat is de middelste zoon, Romeo heet die geloof ik. Ja. Uh, die is negen jaar en uh, die gaat helemaal zijn vader achterna uh, wat betreft tweede. Oké. Okay. Maar als hij net zo gaat voetballen voetbal als zijn vader, dan uh, heeft, heeft hij een gouden toekomst zo gezegd, hè? Ja, dan hebben we weer een, een mooie wereldvoetballer erbij, hè? Zeker weten dus. Ik ben, ben benieuwd. Maar die wordt vervolgd natuurlijk, op de eerste komende jaren. Ja, huh? nou, we zijn benieuwd. Ja, zeker weten. Goed, en dan hebben we natuurlijk. Uh, ja, de Voice Kids is afgelopen, de Voice of Hulp is afgelopen. Uh, we hebben weer Hulp uh, geteld, daar kom ik later even is op terug. En. Uh, ja, ik las hier dat uh, Matijn Krabé. die, uh, die vrees namelijk de deelname van zijn dochters aan de Voice Kids. Oké. Okay. Uh, hij, hij schrijft namelijk van dat hij het heel lastig zou vinden als zijn kinderen zouden meedoen aan het nieuwe seizoen van de Voice Kids. Ja. En uh, hij heeft twee dochters, uh, Michelle en Jasmijn. En die zijn hartstikke dol op zingen en acteren. Die gaan allebei naar de Musical School. En ook hebben ze een beetje roodjes gespeeld in de Olofswinter. Oké. Okay. En hij zegt van, ja, ze hebben allebei talent, maar uh, ja, ze blijven natuurlijk altijd de kinderen van, hè. Ja, ja, maar, ja, ja, dat speelt ook mee. En dat is Ja, ja, ja. En dat zag hij van te uit. En, uh, hij was op een gegeven moment in, uh, in, in Disneyland, Parijs om het 20 jaar bestaan te vieren. Ja. Uh, hij zegt van ja het is, het is altijd zo, ja, het is altijd de kinderen van, van een bekende, bekende Nederlander, hè? Ja, dat speelt ook zo, hè. Ja, tuurlijk. Ja, aan de andere kant moet hij gewoon, euh, moet hij gewoon niks van niks aantrekken. Gewoon doen. Hè? Toch? Laat de kinderen gewoon lekker gaan als ze zin hebben. Ja, tuurlijk. En als ze nou niet melden dat het zijn kinderen zijn, want die jury die, die, zien, die zien ze toch niet. Nee. Dus wie zegt dat ze doorgaan? Ja, ja, dat is ook zo. Dat, dat weet je nooit van tevoren. En als ze het nog in het spil houden, dan moet dat helemaal lukken. Ja. Goed, en dan hebben we natuurlijk ook dat, uh, er is me opgevallen dat er toch een startje jankers bij zijn, bij onze talenten, onze super, uh, talento, supersterren. Oh. Als ik dan kijk van Tom Jones, die trouwens uh, ingepland staat voor uh, hier op Pop uh, binnenkort, uh, die, die helpt op The Voice. En hij, hij zegt, jij zit in, in het programma van uh, The Voice of Britain, yeah. zit hij in de jury. Yeah. En hij schrijft hij is in het loodswaar. Om erin te zitten. Ik moet regelmatig uh, huilen. Ik heb het nooit zo zwaar gehad ja. en nooit zoiets moeilijk gedaan, uh, vertelt hij in de cel. Hoe oud is en, Tom uh, Jones uh, eigenlijk? Uh, 71. Zo, 70. Ja, daar hebben ik nog even wat te gaan met ik, ik, ik blijf ook gewoon doorzingen hoor. <laughs> hij zegt brand, ik moet mensen kritiek geven en uh, ja, dit ben ik niet gewend. Ik, ik maak een beslissing over iemand anders toekomst. En dat, dat hangt er ja, soms flink in, zegt hij, hè? Ja. Dus maar ja, goed. Hij zegt van intens en emotioneel. Dus schrijft uh, Tom in de voice: uh, Oh ja, soms huil ik. Een beetje mijn drama te creëren moet ik mijn beslissing zo lang mogelijk rekken. Okay. Dus, en dat vindt ik verschrikkelijk. Dus uh, ja, als je Tom Jones wilt zien uh, binnenkort uh, op Pinkpop, dus hè? Oh, Pinkpop? Ja, echt. Ja. Oh, te gek. Nou, ik ja. ga naar Pinkpop toe, dus dan, uh, dan zie ik hem daar. Ja, dat denk ik wel dan. Oh, hè? Te dus, gek. Uh, Leuk. Ja. Uh, dan ja. dan hebben we dus ook een advies en dat is ook ook jank jonke en hij zat namelijk in, uh, in het panel van de vrienden van Amstel zingen ik niet Ja. En, uh, en daarin zat hij stikkend uh, als deskundige in het, in het panel okay. over uh, het Silia's Romblis uh, verplokking van Zeg, zeg maar dat het niet zo is. Oké. Okay. Dat is natuurlijk een nummer van, van Frank Boeijen. En, uh, daar is zoals niet een nummer van. En hij, die zong het altijd op de rand van het podium. Oké. Okay. En uh, ja, daar is hij op een gegeven moment mee gestopt omdat het veel te, emotioneel, te, te veel emotioneel, emoties teweegbracht bij het publiek. Oké, okay, ja. Dus, uh, dus echt, uh, echt een kippenveld maar schrijft hij, dus uh, ik ben benieuwd uh, hoe het uh, verder gaat lopen met het nummer. Ja, huh? ja is zeker. Ja goed, en natuurlijk, uh, wat ik er straks zijn na nou, de Voice pitch is dan nou weer het volgende, de volgende uh, talentenshow aan de gang. Niet zozeer met zingen, maar met uh, diverse acts. Het gaat maar door, het, hè? het talent, ja zeker. Het gaat allemaal kort achter elkaar en uh, het gaat maar door, het gaat maar door. En heb je het wel gezien gisteren? Ik heb het niet gezien, nee. Ik had, er, ik had er echt even, ik ben eerlijk, ik had er echt even geen trek in. Uh, kan ik me wat voorstellen uiteraard. Maar desondanks kregen er toch ruim 2 miljoen mensen naar, hè? Zo, ja, dat, uh... Het is echt ongelooflijk. Dat Holonske Talent zoveel, uh, uh, zoveel mensen kijkt. Maar aan de andere kant is het ook wel een beetje logisch. Want uh, op dit moment zijn er geen concurrenten voor, uh, voor Holonske Talent, hè? Nee, ja, eigenlijk niet. Wat is er eigenlijk op SBS uh, 6 nu, om die tijd? Ik heb ik, ik, ik, eerlijk gezegd heb ik nee. niet gekeken. Nou, geen grote show, heb ik dan. Dat dit er nou niet, Nee. nee. Maar dat zal binnenkort ook wel weer beginnen er met, uh, met Popstars of zo, denk ik. Ja. Dus je zou ook wel flink bezig zijn. Ja, zeker. Goed, dan, uh, dan heb ik uh, nog een, een leuk huisje voor je bij jullie in de buurt. Oh. In uh, Volendam, want uh, ja, ik heb het vorige keer ook al met uh, diverse artiesten gehad over uh, huizen die te koop stonden, rond de 12 miljoen of meer. En, uh, ja. Ja, deze is iets goedkoper, het is namelijk het huis van uh, Nick Schilder, dat is, uh, van de biodeke Nick en Simon. Ja, en die kost maar 1,1 miljoen, dus dat gaat dan nog hè. Oh, dat is best te doen. Maar hij gaat dus verhuizen, hij gaat toch niet uit Volendam hè, neem ik aan? Nee, nee, nee, nee. hij gaat een nieuw huisje bouwen in, in Volendam zelf. Oh, oké. Okay. Uh, ja, dus daar gaat hij uh, lekker wonen. Okay. Dus dan zat ze oude huisje te koop. Dus als je het rest hebt, uh, 1 miljoen 1,1 miljoen euro moet die kosten. Nou ja, als je dat, een beetje afking hebt, ja. misschien uh, oh, er is er wel over te de praten, denk ik. Dat, dat klop ik zo het zak en geen probleem. Geen probleem <laughs> jongen. Dus... <laughs> Sorry. Ja, dan ik heb eens een keer dat aan Bellen, dat, dat, dat, dat is dat die geweldige z die, die ja. dan ja, lief, lief koppertje heeft, weet je wel. Ja. Maar daar moet je moet je geen ruzie mee krijgen, heb ik begrepen hè? Oh, anders gaat ze op je zitten. Nou, dat niet direct, maar uh, Abel was zo kapot dat een vriendje dat had uitgemaakt hè? Ja. Nou, dat, ze, dat ze iemand wilde vermoorden. Oh, zo. Ja, en dan schrijft ze in de voorproefje dan een vier van de zangeres. Okay. Zegt ze, ik word niet gauw kwaad, maar wel moordlustig. Dus mocht je ideeën hebben om uh, met Abel een uh, relatie af te gaan, dan maak het niet, niet te snel uit. Ik, ik hou het dan liever bij de CD's. Ja, dat denk ik ook, joh. Dat ja. denk ik ook. Goed, dan heb ik nog, uh, nog één dingetje voor jullie. En dat is uh, uh, ja, Charlie Lusky. Die heeft weer een ludieke manier gevonden om zijn singel aan de man te brengen. Ja. Maar ja, je weet, het is, het is momenteel gewoon ook een crisis in, uh, in de singelwereld. Want ja. uh, zoveel singles worden er niet meer gekocht. Maar hij heeft in, uh, in ieder geval een ludieke, ludieke manier gevonden. Uh, voor zijn creatieve fans. Ja. En uh, hij geeft ze een uh, leuk uitje aan als ze zijn singel aanschaffen. Nou, wat moet je daarvoor doen? Uh, hij heeft het nummer van Nobody's Wife en ook heeft hij bewerkt hè, en omgevormd tot Nobody's Guy. Ja. en Die mensen die de meest opvallende foto twitteren met mijn single, ja. mogen zondag mee naar Raymond, waar ik bij uh, Tante S uh, zit. Dat oh wordt, ja, Raymond is laat, ja. Dus uh, mocht je interesse hebben, dan uh, twitter een foto met de single en uh, wat maak je kans om mee naar Raymond te gaan. Oké, okay. nou ja... Uh... Heb je het liedje gehoord, trouwens? Ik heb hem uh, nog niet gehoord. Nee, ik, kan ik me ook het niet. niet. Voorstellen. Maar volgens mij heeft hij het wel in de show gezongen, dacht ik, hè? Oké. Okay. Nou ja, ik, ik heb hem ook nog niet gehoord. Dus uh, ik zal hem proberen volgende week uh, hier in uitzending te krijgen, uh, dat liedje. Ja, dan gaan we eens kijken of, of, of wie, wie er mee zijn. Ja. Toch? Ja, zeker. Goed. Uh, ja, daar blijft natuurlijk niks anders over. Jullie allemaal ontzettend fijn uh, weekenden wensen in, in Zandvoort. Ik weet niet hoe het hier bij jullie is. is, is uh, ja, het is, uh, ik vind het nog best fris. Er staat een fris windje. Ja, ja, ja. ja maar ja... ja. Het is, het is gewoon wat frisser. We, we zijn de laatste tijd zo verwend met het heerlijke uh, warme weer. Ja, ja, ja goed. Ja, ja. Het is niet anders. Hè. Nee. Dus uh, we moeten een beetje, een beetje geduld hebben. Het was eigenlijk te warm voor de tijd van het jaar. Heel veel mensen ja. zijn er ziek geworden daardoor. Hè. Okay. Maar die dachten natuurlijk van lekker naar buiten toe. En het was ook hartstikke mooi weer. Maar het koelde ontzettend snel af avonds, hoor. Ja, ja zeker. Ja, dus, en, en, uh, heel veel, ik zie ook zie ik mensen lopen met korte broek en korte mouwen. Terwijl het, ja wat is het, 14 graden is. Dat vind ik een beetje uh, te... Ja, waarschijnlijk dat het Engelsen zijn, want die geven nergens om. Hè? Oh ja, ja, ja, die kunnen misschien wat hebben. Hè? Die hebben diverse hele moeilijke kleuren aan. En die gaan rustig met de blote benen met de sportgoekje, het stand op, hoor. Ja. Dat is geen enkel punt. Ja. Ja, of ze er een kleurtje van krijgen, denk ik niet, maar... <laughs> maar dan weten jullie natuurlijk alles van, hè, daar in Zandvoort. Ja, zeker weten. Nou, Henry, dankjewel hè. Graag gedaan weer jullie. Allemaal ontzettend fijn weekend. En uh, graag tot volgende week weer, Oké, okay, fijn weekend. Hey, doei, doei, doei, Fijn Bye, weekend. Doei.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 Hallo!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 C'est fini, alors on danse Alors on danse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 De 77 Bombay Street en Long Way. Nou ja, volgend weekend, het paasweekend, is er natuurlijk heel veel te doen in Zandvoort. We nemen even een klein overzichtje door. Uh, natuurlijk, op het circuit de kruidvat Gillette paasraces. Nou zijn wij bij ZFM, maken wij live programma's met verslaggeving. Dus uh, luister naar ZFM als je niks wil missen van de paasraces. Op 7 april vindt er een paasbingo plaats in Soos met Beb en Toos. Wie kent ze niet, deze altijd pratende dames die er niet alleen overal een mening over hebben... ...maar ook nog eens een hele bingo kunnen presenteren. Nou, vanaf 8 uur hopen zij veel prijzen weg te mogen geven. Het vindt plaats in Café Oomstraat, Zeestraat 62. Um, nou, voor de kosten hoef je niet te laten, want vijf kaarten heb je al voor 1 euro. Dat is niet veel en een mooi gegeven om Beb en Toos eens in een leven lijven te zien... Dus uh, bij Café Oomstee 7 april. Nou, op eerste paasdag vinden er meerdere dingen plaats. Waaronder in Holland Casino is de stem van Frank in person. Is, uh, is namelijk te horen. Hij is um, ja, echt uh, identiek aan um, Frank Sinatra. Zo staat hier. Hij zingt dus namelijk ook heel veel liedjes van uh, Frank Sinatra. Tweede paasdag is er ook iets in Holland Casino. Namelijk uh, uh, een, ja, een, een faceband jukebox staat hier. Besloten besloot en Vladimir het duo Sherry Fresh te vormen. Twee ervaren entertainers die met een veelzijdig repertoire mede feestvangen op de dansvloer krijgt. Ook bij Holland Casino dus. Tweede paasdag, entree is maar 5 euro. Dus je kan het zeker doen. Nou ja, ook uh, sminken en paaseieren zoeken kan natuurlijk ook niet ontbreken. In samenwerking met de Lachende Zeerover kunnen kinderen van 11 uh, tot 4 zich laten sminken en kunnen ze paaseieren zoeken. En um, bij de activiteiten zal de Paasaas aanwezig zijn en kunnen de kinderen op de foto met de Paasaas uh, reserveren. Is wenselijk, dat kan via info at the Dus info at lachendezeerover.nl. Vindt plaats op uh, 9 april van 11 tot uh, 4. Dus dat is wel heel erg leuk om uh, te doen. Nou, meer evenementen is, zijn, is morgen te horen tijdens zondag in Kenland en te vinden op www.zandvoort.nl. Deze is aangevraagd door Michel net via de Facebook van Entertainment for You. Hij vraagt aan. David Ketta Where you been been where you been on my life You're a, you're a so like... Aangevraagd door Michel op uh, Facebook En dat kan uh, via de Facebook van Entertainment View Dus jouw favoriete platen Laat het maar weten, zet hem maar op het prikbord En wie weet wordt jouw plaat gedraaid en tot zo voor deze Entertainment View voor deze zaterdag 31 maart. Dus ik zeg nog één keer: morgen 1 april, dus wees op je hoede. En zorg dat je niet uh, in de maling wordt genomen. Morgen vanaf 2 uh, uur, een nieuwe zondag in Kernerland hier op Zandvoort. Met uh, Rob Harms en Albert-Jan Vos. En zometeen hier na Entertainment View de herhaling van de Euro Breakdown: de populairste platen van Europa. Dat wordt gepresenteerd door George Van Dam. Volgende week zijn we weer, uh, zijn we weer met een nieuwe Entertainment View. En ja, ik zit te denken, zullen we nou even eindigen met echt een heerlijke knaller? Een knaller waar we deze zaterdagavond fantastisch mee kunnen starten. En ja, er is maar eigenlijk maar één band die dat echt uh, fantastisch kan. En dat is ACDC. En dit is Highway to Hell. Heel